Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Turkije is een schip met toeristen gezonken. De ongeveer 80 opvarenden konden bijna allemaal worden gered. Twee mensen worden nog vermist. Het schip zonk in een zware storm met hevige regen. Het was met toeristen aan boord vertrokken uit Antalya... en was onderweg terug naar de haven. Zo'n drie kilometer uit de kust kapseisde de boot plotseling. Er waren geen Nederlanders aan boord.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 Na een jaar is er in Nederland weer een wolf in het wild gezien. Bewoners van het dorpje Beuningen in Overijssel aan de grens met Duitsland fotografeerden het dier op een grasvlakte. Staatsbosbeheer zegt dat in combinatie met de verse uitwerpselen die zijn gevonden het zeer waarschijnlijk om een wolf gaat. Mogelijk is het de wolvin die in de buurt van het Duitse Noordhoorn leeft en daar twee weken geleden weer werd gesignaleerd. Een jaar geleden werd in het Groningse Kolham een wolf midden in een woonwijk gezien. Dat dier werd later doodgereden in Duitsland. Johnny Hogeland stopt na dit seizoen als profrenner. Hogeland werd drie jaar geleden Nederlands kampioen wielrennen op de weg. Dat niveau haalde hij niet meer en daarom is het nu tijd om er een punt achter te zetten, zegt hij. In de ronde van Frankrijk van 2011 werd Hogeland door een televisieauto in het prikkeldraad gereden. Met 33 hechtingen reed hij de Tour uit. Johnny Hogeland blijft wel betrokken bij zijn huidige ploeg Roompot. Het weer vanavond en vannacht buigen regen, misschien met onweer. Morgenochtend trekt die regen naar het oosten weg, breekt de zon af en toe door. Maar buien met onweer blijven mogelijk en een zee waait het hard en het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen, zaterdagavond het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 Mario Zangvoort, zaterdagavond op ZZF. The only party, your body, tipping party at two. Hit the power on the hour from the rebel with you. The only party. We'll Dat was Albert Nief en Abel Ramers met Party. Ik zeg een hele goede avond. Welkom bij de Wolfreven van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het beste van Dance. RB een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het eerste uurtje. Het de laatste shownieuws. De Party-update. En het tien bovenbeste Beste plaat voor dansroep. Zelfs in het tweede uurtje. DJ Mauser met zijn Global House vibes. En in het derde uurtje. vanaf 11 elf uur. Vliegen we over naar uh, Italië met het beste van de clubs uit Italië... met DJ Cavaschalli. Dus het wordt weer een hele gezellige zaterdagavond. Onderweg zometeen James Watts. Ook Ariana Grande komt eraan. Maar eerst wil hier Oliver Helden met uh, zijn nieuwe hit Flamingo. This type of flow, wrist icicle, ride deck bicycle, come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. Go. All these bitches' clothes is my mini me. Body smoking, so they call me Young Nicky Chimney. Rappers in they feelings 'cause they feeling me. I give zero fucks and I got zero chillin' me. Kissin' me, cop the blue box, I say Tiffany. Curry with the shot, just tell him to call me Stephanie. Gun pop, can I make my gum pop? I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. Uh. friends keep talking way too much. Say I should give a mind. Ja, Met Laten Gaan. En daarvoor horen we Ariane Grande met uh, Side to Side. Dat was er samen met Nicky Minaj. Ik heb nog een beetje nieuws voor. Ik weet niet of je het al hoorde. Maar Eva Simons en Sidney Samson... Die hebben besloten om na twee jaar een punt achter hun relatie te zetten. De twee gaan als uh, vrienden uit elkaar. De zangeres en de DJ kregen in 2012 van een relatie en gaven elkaar in. Uh, Vorig jaar was dat in juli, gaven ze het jaarwoord in. Dat deden ze in de Westerkerk in Amsterdam. En vanwege hun drukke carrières en hun vele reizen hadden Eva en Sydney echt een weinig tijd voor elkaar... en groeiden ze toch een beetje uit elkaar. Maar op muzikaal gebied zetten Sydney en Eva hun relatie wel voort. Samen scoorden ze hits als Bloodfire en Policeman. En in juli brachten ze hun laatste track Escape from Love uit. Dus ze gaan nog wel door als ze met muziek alleen ja, getrouwd zijn. Dat wordt dat hem gewoon niet meer, hè? En ik heb nog even nieuws, kort nieuws over Beyoncé en Jay-Z Die zaten afgelopen donderdagavond in New York op de tribune van de US Open. Het sterrenkoppel kwam kijken naar de wedstrijd tussen de goede, hun goede vriendinnen Serena Williams en Vania King. En dan blijven de geruchten stromen. Zijn ze nou wel of niet uit elkaar? Slapen ze nog samen? Ja, nou ja, hè? misschien voor de beltvorming, maar hè? op dit moment doen ze nog alles samen. CFM Zandvoort, zometeen, maan aan de moon. Maar eerst hier Armand voor de helden. Met die grote hit die die gecoverd heeft, Je hoort het nu met Wings. Thank you Voor het je luistert naar Nijdrook op deze zaterdag 3 september. Alweer de eerste zaterdag in september. We horen muziek van uh, Man on the Mol met Scar. En daarvoor natuurlijk Armand van Helden. Met die grote hit Wings. En straks gaan we kijken hoe hij het doet in de team. Boven beste plaats voor de danshoek. Het is even tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande op deze zaterdag 3 september. En als eerste beginnen we even met Escape in Amsterdam. We hebben vanavond het uh, wekelijkse feestje Brainwash intree 16 euro. In de voorverkopen, hè. dus waarschijnlijk aan de deur 17, 18, 19, 20 euro. En uh, ja, voor meer informatie check de website escape.nl. En de lijn heb ik, ja, ik heb hem niet gekregen. Nou ja, Raimundo is natuurlijk de, de vaste resident. Onze eigen zandvoorts Raimundo. En uh, wie die vanavond allemaal mee heeft genomen, ik heb geen idee. Je moet gewoon maar even kijken op escape.nl. En anders gewoon heen gaan, hè. The place to be, the escape in Amsterdam. Het werk als een feestje, Brainwash. En uh, ja, vandaag waren we er weer een heleboel uh, leuke feestjes, hè. Ja, het een van de laatste weekenden van, uh, ja, nou, de laatste weekend. Uh, de weekenden zijn al wel even, maar het, het hoogseizoen is toch een beetje voorbij. Maar in ieder geval, vandaag hadden we natuurlijk uh, Pacha Festival. En de After Official, die is uh, vanavond in air in Amsterdam. Dus uh, als je hem gemist hebt, Pacha Festival begon vanmiddag om een uur of één, geloof ik, hè. Twaalf, één uur en... Uh, ja, de afterparty, begint om 11 uur in Club Air. Voor meer informatie check het eens of uh, air.nl met onder andere. Dot Derry de US, Frankie Rizzardo, Prank en in Area 2 hebben Take, B2B, Lucas Wouters, Lot Lucas en Fields of Dune. Dat is vanavond in Air, de official afterparty van het uh, Pacha-festival. En natuurlijk vandaag het Pacha Festival begon trouwens om 12 uur vanmiddag. Dat was in de Amsterdam uh, Arena Parken. En ook vanavond natuurlijk het, uh, het Valtifest uh, Festival. En uh, de afterparty, officiële afterparty, is vanavond in uh, Club NL. Het zit natuurlijk ook in Amsterdam. Het begint allemaal om, uh, om 11 uur. Doe tot 4 uur vannacht in Club NL. Voor meer informatie heb je uh, clubnl.nl met onder andere Nova Casa, 3 Barry en Mysterious Valti Guest dus uh, ja gewoon afwachten maar het wordt zeker een uh, top DJ die je gaat horen en vanavond hebben we natuurlijk ook het uh, Zeezout Festival in het Diemerbos in Amsterdam en vanavond niet te vergeten natuurlijk in de Melkweg in Amsterdam het wekelijkse feestje Encore en vanavond BOC Birthday Special het begint uh, rond de klok van middernacht het duurt tot uur in de ochtend en voor meer informatie check even uh, melkweg.nl met onder andere DJs uh, Cipro, Wax Waxfriend, DJ Prime en Taylor dus de hele avond uh, Beyoncé Tunes in de mix... met alle andere muziek die je gewend bent natuurlijk bij Encore Let's Slay. Dat is je motto vanavond tussen uh, Encore... het wekelijkse feestje in de Melkweg in natuurlijk Amsterdam. En vandaag heb ik natuurlijk ook uh, het Pleinfrezen Festival... in Sportpark Riekerhaven. En natuurlijk hebben ze daar ook weer een, een afterparty van gemaakt. En die is vanavond in het Radion in Amsterdam. En wat dichter bij huis vanavond in de Stalker in Haarlem. Vanavond Guilty Pleasure... Begint de rollenklok van middernacht, duurt tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie checken we de website clubstalker.nl. En uh, wie er op de lijn staan, ik heb geen idee, staat niet op de flyer. Maar uh, ja, gewoon kijken in de Stalker in, uh, in Haarlem natuurlijk. En dan kom je het vanzelf te weten. En als je van reggae houdt, moet je vandaag naar het patronaat gaan in Haarlem. Daar is vanavond Reggae Café. En het is inmiddels al begonnen en dat duurt tot uh, ja. Tot de, iedere in de vroege ochtend hè. En tot zover ook de partyagenda voor deze zaterdag 3 september. We gaan door met muziekies Mike Hawkins met I Just Wanna Know. I just wanna know, I just wanna know, I just wanna know. I just wanna know, I just wanna know, I just wanna know. Met All You Need En daarvoor horen Matthew Cas En uh, Boris Way met uh, Campfire Ziet van mezelf, het is even tijd Voor de 10 bovenbeste plaatsen van de dansgroep. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs En welke kan je zeker horen Als je vanavond nog de deur uitgaat? Nou, Als eerst op nummer 10 Wise uit de UK met Your Sunshine Op 9 deze week Martin Waslowski Met Clouds, de Purple Disco Machine uh, Remix, misschien ga ik dus ook nog even draaien op 8 deze week uh, Duke Dumal met B Here. Op 7 EDX met My Friend. Op 6 Enrico uh, Sanguliano met Moonrocks. Op 5 Darius Russian met Gravity Jack. Deze week op 4 Mark Knight met uh, Jabezai. Op 3 Max Chapman met Body Jack. Op 2 deze week Armand van Helden met die plaat die we straks horen, Wings. Deze week op 1 een nieuwe nummer 1 in de 10. boven beste plaat van de dansroep. Het is... Uh, Babouw Slim en Nine Toes met Finder Hope. En die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Hope, Drop Department. We samen met uh, D-Wally en Mark Ward. Met uh, Batikata. Batikata, hoe je het ook wel noemen. Hè? Plaat die uh, al meerdere malen gecoverd is. Een lekkere zomerse plaat. En daarvoor worden Me and My Toothbrush. Met Air Miles. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen. Nog twee uur lang. Vanaf tien uur. Trappen we af met DJ Mauser. Met zijn Global House vibes. De beste van de clubs. En straks vanaf elf uur gaan we naar Italië. Met de best van de clubs. Uit Italië met DJ Kavaskelli zou zeggen: blijf gewoon luisteren. Ik heb nog een paar stuks muziek te gaan. Duke Dumont onderweg. Darius Sarassian. Maar eerst hier Martin uh, Waslowski met Clouds, de Purple Disco Machine, remix. Die plaat die op nummer 9 staat in de bovenbeste plaat van het dansvoerder. Zeg blijf luisteren. Tot zometeen na de break. Stereo N. W Nightwalk, the on-air dance show, DJ Dance FM.